5 uur. Het NOS journaal. Gert Kluk. Katshuis onderhandelingen in cruciale fase. Wouter Bos verwerpt kritiek commissie De Wit en 15 jaar voor Tilburgse taximoord. VVD, CDA en de PVV zijn dicht bij een akkoord over miljardenbezuinigingen. Alles wijst erop dat de onderhandelingen in het Katshuis in een beslissende fase zitten. De drie partijen praten al sinds begin vorige maand over miljardenbezuinigingen en ze lijken nu het einde van de besprekingen te naderen. Premier Rutte heeft vanmiddag overlegd met SGP-leider van der Staaij. Die kan een belangrijke rol spelen om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Rutte wilde niets over dat gesprek zeggen. Volgens hem valt het gesprek ook onder de radiostilte. Overigens benadrukken Haagse bronnen dat de onderhandelingen nog niet klaar zijn... en dat het ook nog steeds kan dat de besprekingen mislukken. Als de partijen een principeakkoord bereiken... worden de teksten eerst voorgelegd aan het Centraal Planbureau...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 Er is een politieke oplossing in zicht voor de al jaren slepende discussie over de Hetwiegenpolder. Het kabinet praat morgen over het eindvoorstel van de staatssecretaris Bleker... dat tot stand is gekomen na langdurige onderhandelingen met de Europese Commissie. Onderdeel van het plan is om een flink deel van de polder in Zeeuws-Vlaanderen alsnog onder water te zetten. In het regeerakkoord was afgesproken dat de polder droog moet blijven. Bleker presenteerde vorig jaar een plan waarin niet de het Hetwiegen... maar ander Zeeuws-gebied onder water wordt gezet. Dat plan stuitte op bezwaren van Brussel.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 Op die manier moeten er meer goedkope huizen vrijkopen voor mensen met lage inkomens. Het kabinet wil dat de extra huurverhoging ingaat per 1 juli. De twee daders van de moord op een Tilburgse taxichauffeur hebben 15 jaar gevangenisstraf gekregen. De twee Poolse mannen stapten in oktober 2010 in de taxi van het slachtoffer en vroegen hem naar een camping in Kaatsheuvel te rijden. Daar schoten de mannen zeven keer per chauffeur en beroofden hem. Na de moord legden woedende taxichauffeurs in Tilburg het werk neer.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 Het weer landinwaarts enkele buien met kans op onweer en hagel. Vanavond verdwijnen de buien, het klaart overal breed op. Vannacht koelt het af naar temperaturen rond het vriespunt. Er ontstaat hier en daar mist. Morgen stapelwolken en zon. Smiddags kans op een bui door 10 graden te wadden, 13 in het Zuidoosten. Ah, bij Verkeersinformatie. Het is wat drukker op de weg. Zelfs voor de donderdag uh, is het uh, nu druk met 220 kilometer file. De meeste files zijn te vinden rond Utrecht en Rotterdam. En die uh, pittige buien die her en der in het binnenland vallen helpen ook niet mee. Op de A1 een lange file, van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Gooimeer en Eembrugge, 12 kilometer. Problemen zijn er ook op de Ring West, op de A10, de Ring van Amsterdam. Na een ongeluk zaten ze op de Meer en Geuzeveld 3 kilometer. Inmiddels zijn daar drie rijstroken dicht en is het verstandig om voorlopig om te rijden via de Ring Zuid en de Ring Oost. Op de A12 Den Haag-Arnhem is de dagelijkse file aan de lange kant... tussen het oude Rijn en Bunnik, 13 kilometer. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht, 5 kilometer. En een, de, een lange dagelijkse file op de A28 Utrecht naar Zwolle... tussen de Uithof en Leusden 17 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek en Lucella Carasso. 7 over 5, goedemiddag. Wouter Bos reageert op de kritiek van de commissie De Wit. Hij is er niet mee eens en levert op zijn beurt kritiek op de Tweede Kamer. We beginnen met de situatie in Syrië. Daar geldt sinds vanochtend zes uur en staakt het vuren. Maar toch komen er berichten dat er nog wel gevochten wordt tussen leger en oppositie. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, waar zou er nog gevochten worden? Er zou gevochten worden in uh, Homs, in Hama, in Idlib bijvoorbeeld. Uh, daar zouden demonstranten zijn gedood. Een beetje wisselend welke bron uh, je uh, uh, aanhaalt. Of je het hebt over vier of over elf mensen. Maar in elk geval. Dode gevallen. En volgens de Syrische staatstelevisie is er in Aleppo ook een dode gevallen, een militair bij een aanslag op een busstation. En het leger moest uh, tanks en troepen uit de grote steden terugtrekken. Dat was onderdeel van het vredesplan van Kofi Annan. Ja. Heeft het leger zich daar dan niet aan gehouden? Mag je dat concluderen? Op geen enkele manier, nee. Nee, er zijn er uh, zelfs uh, van vanmorgen nog berichten dat er uh, troepen werden aangevoerd. Die staan dus nu, die tanks en die militairen die daarbij horen, uh, staan dus nu in die steden en dorpen. De uh, clashes zijn er ook geweest tussen demonstranten die nog niet in grotere hoeveelheden maar toch wel degelijk op straat te zien waren. En um, interessant wordt natuurlijk ook om te kijken hoe dat morgen gaat. Het vrijdagmiddaggebed is traditioneel... Natuurlijk uh, het moment dat mensen de straat op gaan. En als je dan heel veel mensen tegenover die tanks en die soldaten uh, zult komen uh, te zien staan, hoe gaat dat dan verder? Hoe heeft Annan gereageerd op die eerste uren van het bestand wat dan misschien geen bestand is? Ja, de bemiddelaar van de VN en de Arabische Liga die maar hoop bleef houden en... Dat toch voor een deel wel uitziet komen. Kijk, het is op dit moment echt een, een halfvol of een half leeg glas situatie. Het is natuurlijk aan hem om dat glas uh, halfvol te zien. Hij zegt uh, het houdt redelijk stand. En wat hij nu gaat doen is dat hij naar de Veiligheidsraad gaat van de Verenigde Naties. Om daar voor te stellen waarnemers te sturen naar Syrië. Om toe te zien op dat bestand. En of het houdt en blijft houden. En de minister van Binnenlandse Zaken is ondertussen ook nog met een gebaar gekomen. Die biedt amnestie aan voor opstandelingen die geen bloed aan hun handen hebben. Voor zover ze dat natuurlijk kunnen controleren. Maar ja. Wat zit er achter die oproep? Um, dat is een van de dingen die uh, in dat plan van Anand staat ook dat uh, mensen die uh, op een arbitraire manier gevangen uh, genomen zijn, dat die moeten worden vrijgelaten. En uh, Syrië wil zich hier van zijn goede kant laten zien. Het probleem is natuurlijk overigens uh, zijn er volgens Syrië ook iets meer dan 100 mensen die daar gebruik van hebben gemaakt. Uh, ik vind het een beetje lastig, want uh, wie bepaalt wat er precies gebeurd is? Het is een land wat nou niet echt heel erg bekend staat om zijn uh, onafhankelijke en eerlijke rechtspraak. En daarom denk ik ook niet dat je op grote schaal mensen uh, naar de regering zult zien lopen en zeggen... ik heb gedemonstreerd, maar ik had geen wapen in mijn hand. Dus dat is uh, een lastig verhaal. Sander, Sander van Hoorn hoorde u over de ontwikkelingen in Syrië. Wouter Bos reageert vandaag op de kritiek die hij krijgt van de commissie De Wit. Die vindt dat Bos tijdens de financiële crisis als minister krachtdadig heeft opgetreden... maar dat hij daarbij wel grote fouten heeft gemaakt. Welke fouten dan, vraagt Bos zich af tegenover de NOS. Hij blijft erbij dat hij altijd naar eer en geweten zijn werk heeft gedaan. Men zegt bijvoorbeeld, uh, u was maanden bezig met iets te bedenken voor IRG. Ja, een slimme oplossing met ja. slimme hypotheken. Daar krijgt u de credits voor dat het creatief was... Maar de commissie zegt ook, u had eerder met de Kamer daarover kunnen praten. Ik denk dat het niet gekund had. Want als je het in de openbaarheid doet, dan breng je banken en verzekeraars in groot gevaar. En daarmee het hele financiële systeem. Omdat je paniek creëert. Nou, die verantwoordelijkheid mag je niet op je laden. Terwijl als je het in vertrouwen doet, dan verplicht je de Kamer eigenlijk tot instemmen. En dat willen ze ook niet. Nou is het natuurlijk uh, één ding om de Kamer te informeren. Dat is in Den Haag vreselijk belangrijk. Maar wat daar natuurlijk achter zit is het feit dat u namens die Tweede Kamer, namens ons allemaal, heel veel geld uitgeeft. Ja. Als u dat dan toch niet meldt, zegt de commissie dan hebt u eigenlijk het werk van de Tweede Kamer belemmerd. Dat is een hard oordeel. Ja, dat is een hard oordeel. Daar ben ik het ook niet mee eens. Hè? Want uh, de Tweede Kamer uh, heeft uh, uh, natuurlijk in een heleboel opzichten... wel degelijk uh, alle informatie gehad, ook voortijdig. Alleen wat het lastige was, en dat begrijp ik ook wel... en dat is ook ontzaglijk vervelend als je daar als, als Tweede Kamerlid mee geconfronteerd wordt... is dat men in een heleboel opzichten natuurlijk niet kon gaan zitten mee onderhandelen... Het was vaak wel slikken of stikken. En, en de principiële vraag die we dus met elkaar voor de toekomst moeten beantwoorden... is of je in echte crisissituaties, waarin heel weinig tijd is... waarin de Tweede Kamer niet kan gaan zitten mee onderhandelen... of je dan eigenlijk wel veel alternatieven hebt voor die manier van optreden. En uh, nou ja, Ik constateer dat de commissie zelf in ieder geval dat alternatief ook niet ingevuld heeft. Uh, persoonlijk denk ik dat wij het naar eerder geweten gedaan hebben... en dat je in een crisissituatie niet veel anders kan... Als men een manier vindt om het in een crisissituatie wel anders te doen... prima, dat verbetert alleen maar onze democratie. Maar meneer Bos, was het nou werkelijk ieder weekend crisis? Want iedereen begrijpt dat als u midden in de nacht in België een bank aan het kopen bent... Ja, dat je dan even niet met de Tweede Kamer zaken kan doen. Maar in de, de maanden daarna, zegt die commissie ook weer... die enquêtecommissie die het heeft uitgezocht... Uh, hebt u uh, veel kansen gehad om te vertellen over die deal... en dan was het telkens toch weer leuren vanuit de Tweede Kamer... van vertel het ons nou, en dat ging niet van harte. Ja... Uh, wat de commissie vooral ook maakt is dat de Tweede Kamer misschien zelf ook niet scherp genoeg is geweest in het vragen van die informatie. En ik sluit nogmaals, ik sluit helemaal niet uit dat wij ook meer dingen hadden moeten vertellen dan, dan we uiteindelijk hebben verteld. Het was voor ons ook allemaal nieuw. Het was een unieke situatie waarin we ook niet een boek van de plank konden trekken waarin precies stond hoe het allemaal moest. Maar ja, Dat hebben we naar eerder en geweten gedaan. Daar zijn vast en zeker, en dat is ook helemaal niet verbazend in het licht van die omstandigheden, ook wel, ook wel fouten bij gemaakt... Maar de principiële vraag is, is echt een heel andere en, en, en ik hoop dat die ook centraal komt te staan. En dat is of je in, in echte crisisomstandigheden eh, vooraf kunt meepraten en vooraf kunt meecontroleren. Ik, ik blijf van mening dat dat heel moeilijk is. Maar is dan het oordeel van de enquêtecommissie dat daarin grote fouten zijn gemaakt, onder andere door u, is dat dan een oordeel vanuit de leunstoel of teveel achteraf? Het interessante is dat ik de heer de Wit ook uh, heb horen zeggen... er zijn grote fouten gemaakt. En in de rest van zijn verhaal heeft hij, is hij allerlei dingen langsgelopen... maar heeft hij nou niet gezegd waar dat begrip grote fouten op slaat. Um, als uh, de manier waarop met het informeren van de Kamer is omgegaan... Uh, in de categorie grote fouten valt... Nou ja, dan heeft u nu mijn mening gehad en dan wacht ik verder het Kamerdebat af. U hebt uh, drie keer heel lang uw, uh, uw verhoor gedaan. U hebt uw verhaal gedaan bij de commissie. Nu is dit het eindrapport. De Tweede Kamer zou het zomaar eens kunnen overnemen... En dan staat dat wel op papier en is dat de mening van het Nederlands parlement. Kunt u daar dan mee leven? Uh, luister, ik, uh, zo werkt het in een democratie. En als je, als je niet tegen de hitte kan, moet je niet in de keuken komen. U vindt dat u weinig te verwijten valt. natuurlijk zijn er fouten gemaakt... maar u hebt naar eer geweten gedaan. Nou, niet alleen ik, uh, ook Noud Wellink, ook al onze ambtenaren. Uh, het, het land en de economie van het land zijn langs de rand van de afgrond gegaan... Um, we hebben met elkaar, met geluk en af en toe ook wat wijsheid... ervoor gezorgd dat het allemaal net goed is gegaan. Um, en de volgende keer um, um, kunnen we waarschijnlijk dingen nog beter doen... dan we het afgelopen keer gedaan hebben. Wat dat betreft is het goed dat die commissie er is. En dat alles nu minutieus is, uh, is onderzocht. Ja, of elk individueel oordeel van de commissie, zoals het nu in het rapport staat, klopt. Um, u heeft mijn mening en ik wacht verder af wat de Tweede Kamer ervan vindt. En hopelijk komt hij de volgende keer niet. Ja, de, de, de, de tragiek van de geschiedenis is dat een crisis zich nooit herhaalt op exact dezelfde manier als op de vorige crisis zich voordeed. En eerlijk gezegd, dat wens ik mijn voorgangers, mijn opvolgers ook niet toe. Ook minister van Financiën Wouter Bos in gesprek met politiek verslaggever Jeroen van Dommelen. En zijn complete interview met Wouter Bos, een kleine tien minuten, vindt u terug op onze site nos.nl. Straks de politieke jongerenorganisaties zijn er al uit. Ze hebben vanmiddag een akkoord onder het hek van het Katshuis doorgeschoven. René, hebben bij de AWB, een half uur geleden zei je dat het drukker was dan normaal. Is dat het nog steeds zo? Ja, Tim. Ja, het is niet echt best op de weg met 240 kilometer. Rond Utrecht vooral. Daar zijn de dagelijkse files echt twee keer zo lang als gebruikelijk. En dan moet je denken aan files van dubbele cijfers. Onder meer op de A1 en de A12. Bij Amsterdam zijn wat ongelukken gebeurd. Eerst ging het mis op de ring west richting het Koenplein. Bij Geuzeveld, daar zijn nu drie rijstroken dicht... Toen dacht Rijkswaterstaat, nou, dan leiden we ze gewoon om via de Ring Zuid. Maar ja, je raadt het al, daar zijn ze ook op elkaar geknold bij Knoopuit Amstel. Daar staat nu drie kilometer file en is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overduik. Een faillissement voor de onderwijsorganisatie Amarantis is afgewend. Door wanbestuur en vastgoedproblemen zijn er grote financiële problemen ontstaan. Maar een uur geleden is een reddingsplan gepresenteerd. Jeroen Jager is daarbij in Amsterdam. Er is ook een grote manifestatie gaande. Jeroen, eh, 92 miljoen euro was, was het gat. Wat was ontstaan? Wie betaalt ja. dit reddingsplan? Nou, Kijk, dat wordt eigenlijk niet betaald. Er wordt vooral uh, bezuinigd op dit moment. Er gaan uh, nogal wat uh, uh, ontslagen vallen. 200, 250 FTE's worden er weg bezuinigd. Er zal gekeken worden naar de huisvesting om minder vierkante meters te gaan bezetten. En op die manier hopen ze over een periode van vier, vijf jaar... Uh, gewoon minder geld uit te gaan geven aan uh, personeelskosten en huisvestingkosten... om op die manier die schuld langzaam naar beneden te krijgen. Ja, en, en de reddende hand is, is vanmiddag toegestoken, Jeroen? Ja, door uh, Marcel Wintels. Die is uh, twee maanden geleden aangesteld als interimbestuurder. Het oude bestuur moest weg of is opgestapt. En de oplossing is er nu, meneer Wintels. Um, de vraag is, hoe snel ga je dat geld... Uh, want dat is toch uiteindelijk, u heeft het steeds over 50 miljoen, maar het is 92 miljoen. Hoe ga je dat terugverdienen? Uh, waar we ons eerst voor hebben moeten inzetten is zorgen dat de 50 miljoen van de 85 miljoen aan lening die eigenlijk eind april terugbetaald moest worden, dat we dat niet hoefden te doen. Dat was de eerste inzet. Want aan die verplichting van terugbetalen konden we niet voldoen. En de Rabobank die heeft nu gezegd van nou dat hoef je niet terug te betalen want wij hebben vertrouwen in de maatregelen die, die jullie hebben genomen. Klopt ja, ze hebben vertrouwen in de maatregelen die we nemen en die maatregelen zijn in het kort, we gaan amaranthus eigenlijk, uh, zetten we een streep doorheen, uh, we splitsen amaranthus op in vijf kleinschalige groepen van scholen, daarmee heb je bij eigenaarschap, heb je kleinschaligheid en betrokkenheid. We gaan de komende weken en maanden, en we zijn er al mee bezig, zorgen dat we een, een begroting en exploitatie weer hebben... waar het geld vooral weer beschikbaar is voor onderwijs. En in mindere mate voor ondersteunende diensten, stafbeleid, management en gebouwen. Want daar gingen veel kosten uh, aan op. En uh, daarmee hadden we zware tekorten en te weinig geld voor het onderwijs. Gedwongen ontslagen gewoon. Uh, we moeten uiteindelijk van ongeveer 250 medewerkers afscheid nemen... de komende maanden om per 1 augustus, als we gaan splitsen... Uh, een gezonde exploitatie te hebben qua start. Dat zijn met name, wat ik al zei, ondersteunende medewerkers... Het, het zag er naar uit uh, dat we dat zonder enig sociaal beleid moesten doen, want de portemonnee is compleet leeg. Maar dankzij steun vanuit uh, de sectoren MBO en VO en van de minister kunnen we toch iets uh, aan flankerend beleid er te tegenaan zetten. We willen zoveel mogelijk via vrijwillig mobiliteit. Maar wat niet lukt, eh, vrijwillig zullen we de komende weken en maanden via gedwongen ontslagen uiteindelijk moeten eh, oplossen. Even naar het verleden Hoe is dit nou uh, kunnen ontstaan? Er zijn bestuurders geweest die hebben dit laten ontstaan. Die hebben de druk ook van de overheid natuurlijk een, een kolos, een onderwijskolos gecreëerd ja. die uiteindelijk toch, ik weet niet hoe je dat uh, wilt kwalificeren, hoe u dat wilt kwalificeren, een op is geworden? Ja, ik heb het eerder een uh, bestuurlijk wandconstruct genoemd. genoemd. Uh, eigenlijk als je ook terugredeneert waarom heeft deze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 Dat je als bestuur op het duurste plek van Amsterdam gaat zitten, de Zuidas. Ik heb dat de, uh, ja, toch eigenlijk een soort failliet, uh, een moreel failliet van een uh, organisatie gevonden. Uh, het geld komt uit onderwijs, in kleinschaligheid, voor de docenten, daar zetten we op in. Oud-bestuurder, de oud-bestuursvoorzitter, die is nu weer voorzitter van de ROC in Utrecht. Uh, is dat normaal? Nee, ik dacht niet in Utrecht. Uh, ik dacht bij een andere ROC. Utrecht zit een, uh, een andere bestuurder. Ja, of het normaal is, weet ik niet. Ik heb zelf uh, ook de afgelopen weken en maanden aan een aantal mensen gezegd... Uh, vind je dat je dat als sector kunt permitteren, los van of iemand wel of niet in, in juridische zin aansprakelijk is. Uh, wat hier gebeurd is, is hoe je het ook went of keert, is uh, falen van bestuur geweest. Kun je dan als sector permitteren dat iemand die daar uh, verantwoordelijkheid in heeft gedragen op een andere school weer verder gaat? Ik heb daar zelf mijn vraagtekens bij. En de vraag stellen is ook uh, hoe ik hem zelf zou beantwoorden. En dat wordt ook gedaan in een onderzoek. Hè. Uh, op dit moment loopt er heeft de Kamer juist een onderzoek aangenomen om deze hele gang van Zaken verder te onderzoeken. En Amarantis blijft in ieder geval bestaande scholen, maar de naam verdwijnt. Jeroen Jager was dat met Marcel Wintels. De interim dus bij onderwijsorganisatie Amarantis. Het akkoord over miljarden nadert. De onderhandelaars lijken in de beslissende fase te zitten. De jongere organisaties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... vinden het allemaal te lang duren... en overhandigden vanmiddag alvast een alternatief akkoord. Vanmiddag bij het Katshuis En Barbara Terlinger was erbij. Een grote witte envelop ligt op tafel. En daar wordt Mark Rutte met grote letters op geschreven aan de marochaussee bij het hek van het katshuis overhandigd. Inclusief toestje, dankjewel. Handjevol, cameraploegen en fotografen uh, staan meteen klaar. En de jongere politici beginnen met het geven van interviews. Ja, het duurt absoluut te lang. Want we hebben op dit moment een nodig. Ik denk als je ziet waar de Nederlandse economie momenteel staat. We komen aan 9 miljard netto. Dat het heel noodzakelijk is. Niet alleen voor de financiële markt, maar met name voor ons als burgers. Maar we hebben in ieder geval willen laten zien met dit akkoord... dat wij in ieder geval wel in staat zijn om een, om een, he, een plan neer te leggen. En ik denk als Mark Rutte dit leest, als hij de envelop opent... dat hij wel een stevig hierover terugziet uh, terug ziet komen in dat akkoord. Arievis van de CDA. Een grote envelop net overhandigd. Wat is de belangrijkste boodschap? Dat het heel belangrijk is dat we nu gaan hervormen, en dat we niet meer blijven twijfelen. Er wordt te veel getwijfeld? Ja, ze zijn nu al weken ze eens aan het onderhandelen. We weten allemaal waardoor het komt. Dus ze weten gewoon niet hoe ze de hervormingen door moeten gaan voeren. Dat dus ze met elkaar overeens zijn. Dat is waar het nu gewoon op stuk loopt. En men wil niet altijd hypotheekrente aanpakken. Hetzelfde geldt voor de zorg, voor de arbeidsmarkt. En juist op deze momenten kan je laten zien... als jongeren zijn het geworden. nu de onderhandelaars nog. Ja. Maar nu schuiven jullie eigenlijk na weken zo'n witte envelop onder het hek door... Maar ze zijn misschien al wel bijna klaar. Dat zou goed kunnen. En dan zullen we gaan zien of echt die hervormingen erin staan. Misschien hebben zij wel meer hervormingen dan bij. Maar hadden we niet wij. veel eerder hieronder het hek door moeten schuiven? Uh, wij, vonden, wij dachten zelf, ze zullen er wel snel uitkomen. We vonden het een beetje lang duren. Toen hebben we twee weken geleden de koppen bij elkaar gestoken. Ja, uh, kijk, het mooiste zou zijn als ze als het akkoord overnemen. Uh, die moet ik wel. De. Ja, nee, precies, nee, goed, Dat is zou wel... mijn dochter zeggen. Ja, nee, maar dat is wel heel eerlijk. Ik bedoel, dat wil je. Uh, daarom is dit akkoord uh, geschreven. Wat we hebben willen laten zien met dit akkoord. is dat uh, er toch naar meerderheden gezocht moet worden. Hè. Je hebt die, met die 75 zetels in de Kamer geen meerderheid. Dus je moet als kabinet. Uh, minderheidskabinet. naar een meerderheid gaan zoeken. Dat kan met, het, kan met andere partijen. En ik denk dat dit uh, akkoord de mogelijkheid biedt. om ook met andere partijen. is, uh, is te gaan onderhandelen. Maar goed, jullie hebben ook niet echt een meerderheid hè? sinds uh, gisteren. Het dwars heeft inderdaad besloten. Om, uh, om niet verder te gaan met de onderhandelingen. Ze zag de noodzaak van bezuinigingen uh, anders in. He, wij hadden zoiets van, we willen echt naar die 3% te werken, het ze wilden dat niet. Uh, nou goed, dat is een keuze geweest, maar wij hebben wel zoiets van, we hebben een plan gepresenteerd als jongerenorganisatie wat wel redelijk breed gedragen is natuurlijk. En als jongeren willen we laten zien als teken he, van, we zijn bereid om onszelf uh, uh, een bijdrage te leveren aan deze crisis, he, om, om, om die te bestrijden en die, die verzorgingstaat toekomstbestendig te maken. Maar ook de arbeidsmarkt moet nodig op de schop. Dan hebben we het nog niet eens gehad over pensioenen en de zorg. Ja, iedereen weet dat er iets aan gedaan moet worden... maar sommigen willen gewoon niet hun vingers eraan branden en daar is de regering er eentje van. Ja, ik vind ja, we dat... weten toch nog niet wat eruit komt. Misschien komen ze straks wel met dat soort voorstellen. Ja, dat zou kunnen. En ik hoop het in ieder geval ten zeerste. Maar het feit dat het nu zes weken duurt... geeft wel aan dat het vooral hierop aan het stuk lopen is... en geeft ook gewoon aan dat een aantal partijen... het zeer lastig vinden om concessies te doen. Sprak Nicky van Tiel van de Jongeren van D66. Daarvoor hoorde u Bram Dirks van de JOVD... en Arie Vis van de CDA. Ook al heb je geen hives of Facebook-account of doe je niet aan LinkedIn... toch maken internetbedrijven een profiel van je op basis van je surfgedrag. En dat profiel wordt weer gebruikt voor gerichte reclame. Voorzitter Jacob Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens... vindt dit een onderzichtig proces waar wat hem betreft... meer duidelijkheid over moet komen. In de private sector zijn echt grote risico's uh, uh, aan de orde. Die hebben met name betrekking op profilering, dat zonder dat je het weet over al, jou, al jouw digitale gegevens die je achterlaat op internet... als dat die samengevoegd worden, dat er een profiel op je voorhoofd wordt geplaatst... en dat je daardoor maatschappelijk anders bejegend en behandeld wordt. En hij wil 2012 echt een speerpunt hiervan maken met zijn college. Janneke Sloetjes is van de Belangenorganisatie voor Internetgebruikers... Bits of Freedom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, anders bejegend en behandeld wordt, hè? daar heeft Koonsal het over. Wat, weet u wat hij daarmee bedoelt? Op welke manier kan je anders behandeld worden op internet? Hij bedoelt daarmee uh, dat op het moment dat je uh, op internet surft of je nou inderdaad Facebook of Hiasat of een, een internetgebruiker bent zonder een, een dergelijk profiel, dat er heel veel informatie over jou wordt bijgehouden. Over je surfgedrag, over de dingen waar je naar zoekt, over de sites die je bezoekt, over of je dat mobiel doet of met een gewone computer. En uit al die gegevens uh, wordt een profiel afgeleid en dat bepaalt bijvoorbeeld uh, wat voor reclame je te zien krijgt. En um, zelfs welke zoekresultaten je als eerste voorgeschoteld krijgt. Dus in die zin zit er inderdaad een verschil in behandeling in. En die is afhankelijk van wat je allemaal doet online. Ja. En wat zou je daaraan kunnen, kunnen veranderen? Um, nou, ik denk dat het heel goed is dat het CBP zegt, uh, we gaan daar naar kijken en we gaan zorgen dat um, er meer duidelijkheid komt uh, in wat die bedrijven precies doen met die gegevens en waarvoor ze gebruikt worden. Zodat het voor mensen duidelijker wordt uh, wat er met hun gegevens gebeurt en ze daar meer uh, controle over kunnen uitoefenen. Op dit moment is het echt een behoorlijk oerwoud. Het is heel moeilijk om na te gaan wat er van je verzameld wordt uh, hoe dat vervolgens gecombineerd wordt en door wie dat gebruikt wordt. Dus ik denk dat het makkelijk, uh, makkelijker kan voor mensen. En er zijn nu ook al wel een aantal praktische dingen die je zelf kan doen om um, om het volgen op internet en het profileren minder te maken. Jij noemt er eens heen. Noemtereurs één. Een. Wat kun je doen dan? Oh, uh, ja, je kan bijvoorbeeld als je Facebook hebt... Uh, is het een goed idee om altijd uit te loggen als je klaar bent met Facebook. Dat voorkomt namelijk dat je, wanneer je naar andere sites gaat... die ook een, een like-button hebben... dat er informatie over jouw Facebook-profiel gedeeld wordt um, uh, met, uh, met die sites. Dat is één makkelijk ding dat je kan doen. Um, een ander ding wat je kan doen als je een Facebook-gebruiker bent... is je Facebook-apps checken. Uh, de instellingen van je Facebook-apps uh, kunnen namelijk heel veel informatie delen... Uh, uh, met ontwikkelaar van de app en ook weer met derde bedrijven. En zelfs de apps van jouw vrienden kunnen informatie uh, over jou delen met die bedrijven. Dus het is heel goed dat je even naar die instellingen kijkt. En het is heel handig om in je internetbrowser aan te geven dat je geen cookies wilt van uh, advertentienetwerken. Wat voorkomt namelijk dat online adverteerders jou van site naar site gaan volgen en een profiel gaan bouwen. Maar zijn deze drie voorbeelden die u geeft niet een beetje te vergelijken met die, druppelde, die kleine druppel op die groeiende plaat? Um, dat denk ik op zich wel, omdat het voor mensen heel moeilijk is om na te gaan wat er nog verzameld over ze wordt en niet. Dus ik ben het absoluut met CBP eens dat hier gewoon veel meer aandacht voor moet komen. En dat mensen van tevoren moeten aangeven op welke gebieden ze wel gevolgd willen worden. Dus niet achteraf dingetjes uit kunnen zetten, maar gewoon van tevoren aangeven, dit wil ik wel of dit wil ik niet. En dan kom je ook uit, neem ik aan, op controle van, van internetbedrijven die dit doen, of niet? Um, ja, ik weet niet of dat mag, denk, of je die mag controleren. Nou, het CDP uh, mag dat. Uh, op het moment dat zij denkt dat er aanleiding voor is, dan kan ze natuurlijk een onderzoek instellen. En wij hopen dat het CDP ook het komende jaar uh, uh, goed uh, op die markt gaat letten en daar ook inderdaad onderzoek naar gaat doen. En was de Tweede Kamer hier ook niet mee bezig? Uh, de Tweede Kamer is bezig geweest met een heleboel dingen, bijvoorbeeld wel met koekies en dergelijke. Ja. We uh, hey, wisten ook mee niet maken, meer precies wat. Uh, nou, ik weet nog wel precies wat, maar ik zit even te denken wat het meest zou aansluiten. Ik denk het, uh, het cookie-debat inderdaad, dat van 8 mei nu in de Eerste Kamer gepland staat. De Eerste Kamer gaat daar dan over stemmen. En inzet daarvan is um, uh, of er cookies, uh, uh, uh, of het toestemming nodig is voordat derde bedrijven een cookie op jouw website of op jouw computer mogen plaatsen om jou op het internet te volgen. En dat is een onderdeel van, ja, van die profilering die het CDP ook aangeeft. Ja, dat is wel iets moois om naar uit te kijken.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 voor een frisse blik op uw beleggingen. Bob Holman, directeur ING Investment Office. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Radio 1, het NOS-journaal. De internationale gezant voor Syrië, Kofi Annan, vindt het bemoedigend... dat het staakt het vuur redelijk wordt nageleefd. Maar volgens Annan werkt Syrië nog niet volledig mee aan zijn vredesplan... en is het staakt het vuren broos.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 Met vandaag een heel wisselend weerbeeld. Prachtige zonnige momenten, zeker in de kustgebieden. Maar ook dikke stapelwolken. En onweer, hagel, regent is er allemaal uitgevallen. Goed, die buien beginnen nu langzaamaan minder actief te worden. En vanavond en vannacht zullen ze grotendeels verdwijnen. Opklaringen hebben we. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. En het koelt af tot vlak boven het vriespunt. op. Uh, Klomphoogte, 10 centimeter, kan het best een paar graden vriezen. Dan morgen verdwijnt die mist. Snel hebben we zonnige momenten. Opnieuw ontstaan stapelwolken, maar ze zullen wat minder groot zijn. Betekent dat de buienkans erbij wat minder groot is... en dat de hoeveelheid neerslag die er valt dan ook minder zal zijn. Temperaturen van 12 of 13 graden, weinig wind. Aangenaam april weer. Zaterdag nog zo'n dag. Zondag steekt er een stevige noordenwinterkop op. Betekent dat de temperatuur sowieso wat omlaag gaat... maar voor het gevoel nog wat erger. ABB ah, Verkeersinformatie, die bij Marco het over had, die hebben ook invloed op het verkeer. Want we zitten inmiddels boven de 300 kilometer file. En daarmee is het gewoon echt een drukke avondspits. Met uh, vooral in het binnenland een paar lange files rond Utrecht. Maar ook rond Amsterdam, want daar zijn wat ongelukken gebeurd. Op de ring west staat tussen de Rai en Geuzeveld 5 kilometer. Richting Zaanstad is dat. De rechterrijstrook is nog dicht daar. Op de Ring Zuid, op de A10, ook een ongeluk. Tussen Sloten en knop het Amstel, 6 kilometer. En daar is de rechterreist ook dicht richting knop het Watergaafsmeer. Bij Utrecht en Lange viel op de A12 naar Arnhem. Tussen knop het Oude Rijn en Bunnik, 10 kilometer. De A28, Utrecht, Amersfoort, zat ook aardig vol. Tussen Rijn Rijnsweert en Alfred Den Dolder zat 6 kilometer. En vanuit Zwolle, tussen Nijkerk en Leus de Zuid, zelfs 13 kilometer.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 De UEFA, de Europese Voetbalbond, is woest op Oekraïne... omdat de hotelprijzen voor het EK-voetbal deze zomer exploderen. In verschillende speelsteden zijn hotelkamerprijzen verdrie- of zelfs verviervoudigd... zelfs tegen al gemaakte afspraken met reisorganisaties in. Volgens een artikel in De Spiegel vandaag zit de georganiseerde misdaad hierachter. Correspondent Tim de Wit, Tim, dat klinkt niet al te best. 57 dagen voor het begin van het toernooi. Nee, nee, nee, dat is het ook niet. Uh, ik vond het verhaal in de Spiegel echt schokkend ook. hoor. Want uh, ze schreven dat verschillende hotels in de hoofdstad Kiev... Uh, bijvoorbeeld overgenomen zijn door criminele bendes. Uh, ze beschrijven een voorbeeld van een hotel in Kiev... waar ze letterlijk met knokploegen naar binnen zijn gegaan... om de macht over te nemen. Ja, dat dat hotel al contracten had afgesloten met reisorganisaties... zoals bijvoorbeeld het grote TUI, interesseert ze niks. Uh, ze hebben gewoon de prijzen enorm omhoog gegooid. Vaak van 100 naar 2, 3, 400 euro per nacht of nog meer. Want zo denken ze, ja, dure hotels zijn natuurlijk dé manier tijdens het EK om in korte tijd veel geld te verdienen. Ja, kunnen reisorganisaties als TUI hier iets aan doen? Nou ja, het gaat om tientallen hotels volgende, volgens de Spiegel... die simpelweg de prijzen omhoog hebben gegooid tegen de afspraken in. Nou, Toei had die afspraken al maanden geleden gemaakt natuurlijk. Uh, in totaal hebben ze contracten voor 14.000 kamers. Maar ja, om nou een rechtszaak te beginnen in de Oekraïne... met een ja, toch wel veelal corrupt justitieapparaat... daarvan denken ze bij Tui, dat is zo kort voor het toernooi zinloos. Nou, het is nog niet helemaal duidelijk wat ze dan wel gaan doen. Maar vermoedelijk zullen veel fans die al geboekt hebben uh, via Tui... te horen krijgen dat ze kunnen annuleren... Ja, of ineens veel meer moeten betalen. Ja, dan wil een land meestal toch even uh, zich van de beste zijde laten zien... als je zo'n groot toernooi organiseert. Maar Oekraïne staat behoorlijk verschut op deze manier voor het buitenland. Ja, ja, absoluut. Uh, ze hadden gerekend op 1 miljoen bezoekers uh, tijdens het EK. Met natuurlijk veel inkomsten voor het toerisme. En de hoop dat het hele land een beetje van het EK zou kunnen profiteren. Maar ja, die 1 miljoen mensen gaan ze nooit halen. Daarvoor zijn de reis- en verblijfkosten simpelweg veel te hoog voor, uh, voor voetbalfans. Dus met een beetje pech staan hotels straks uh, zelfs deels leeg uh, tijdens het EK. En ook als je kijkt naar het aantal Nederlanders dat afreist naar Garkov. Dat is uh, de speelstad waar Nederland uh, zijn wedstrijden zal spelen. Ja, ook dat valt uh, redelijk tegen. Want afgezien van de wedstrijd tegen Duitsland. Zijn er nog uh, voldoende kaarten beschikbaar... voor de wedstrijden tegen Portugal en Denemarken bijvoorbeeld? Want de KVB heeft maar liefst 9000 kaarten teruggestuurd naar de UEFA... omdat die niet verkocht zijn. Ja, dat zegt wel wat natuurlijk. Ja, we begonnen het gesprek met uh, de vaststelling dat de UEFA woest is op Oekraïne. Uh, wat kun je vervolgens doen behalve boos zijn? Nou ja, uh, Platini is deze week in Oekraïne. Uh, hij is daar om een aantal stadions uh, te bekijken. En hij heeft zich uh, nou echt uh, heel boos uitgelaten ook hoor, over deze situatie. Hij zei letterlijk dat de misdadigers die hierachter zitten keihard moeten worden aangepakt. En dat al gemaakte contracten met reisorganisaties moeten worden gerespecteerd. Maar ja, het is wel aan de Oekraïners zelf om dat probleem op te lossen. Ja, en nou heeft de Oekraïnse vicepremier Boris Kolesnikov op deze situatie gereageerd. En hij sprak de geruststellende woorden dat hij er werk van gaat maken. En binnen 30 dagen. En zal zorgen voor acceptabele hotelkamerprijzen. Maar ja, ik kreeg nog niet de indruk dat Platini hem op zijn blauwe ogen gelooft. Tim, wij gaan naar Patrick Sneller, eigenaar van Voetbal Events. Hij organiseert voetbalreis naar Oekraïne. Goedemiddag. goedemiddag. Is dit een herkenbaar beeld voor u? Wat hier uh, geschetst wel. is. Ja, uh, en vooral in Kiev, wat de correspondent uh, ook al te melden had. Want wat vroegen de hotels voor een kamer? Wat is uw ervaring? Als we het uh, over Kharkov hebben. Uh, of Over Kiev zit daar wel een groot verschil in. Maar ook in uh, Kharkiv werd vooral na de loting prijzen van vijf, zesvoudigen van de normale prijzen gevraagd. En bent u akkoord gegaan voor uw reizen met die 600 euro voor een kamer die wel genoemd is? Uiteraard niet, want dan hadden we niet één kamer en geen één arrangement verkocht. Nee, wat heeft u dan gedaan? Uh, ja, veel met uh, de hotels in onderhandeling uh, gegaan en dan inderdaad maar hopen... Uh, dat het echte ondernemers waren en uh, geen misdadigers uh, zoals waar de heer Platini het over had. En kon u dat onderscheid goed maken? Uh, ook ik kan niemand op de blauwe ogen geloven, uiteraard. Uh, maar een beetje mensenkennis. En ja, je ziet op een gegeven moment wel waar je mee te maken hebt. En de grotere concerns. Uh, ja, daar zijn het toch allemaal wat uh, anders. En de kleinere hotels. Ja, die wilden wel ondernemen. En die wilden wel dat hun kamers bezet waren tijdens het DK. Dus daar heeft u wel goede zaken mee kunnen doen? Uh, beide partijen. Natuurlijk zijn de Kamers altijd duurder tijdens een groot toernooi. Zoals dit. Ja, want geschefouder... als je naar Londen kijkt, hè, ik heb een beetje zitten kijken. Londen tijdens de Olympische Spelen deze zomer. Nou, daar word je ook niet vrolijk van. Idem dito. Uh, ook drievoudig. En Londen is normaal gesproken al vrij duur. Ja, dus u zegt ze mogen best iets meer uh, vragen, maar het moet wel acceptabel zijn. We, we, waar komt een Kamer bij u uh, op uit? Bij ons zit het in een arrangement maar met vluchten bij en kaarten voor de wedstrijd. Zit je al voor twaalf, 1300 euro vier dagen uh, in Kharkiv. En dan mm. heb je de vlucht en het voetbalkaartje erbij. En heeft u het idee dat die afspraken ook echt staan met die uh, mensen? Bij dit soort hotels wel, bij de grotere. Maar dat was al te merken bij de loting op 2 december uh, in Kiev. Uh, ja, het zette iedereen zijn vraagtekens erbij. Uh, maar ik denk dat de UEFA ook de hand in eigen boezem uh, moet steken. Uh, want ze wisten van tevoren met wat voor lansen in... Uh, ja, actie kwamen waar ze een toernooi gingen houden. Eigen schuld, dikke bult eigenlijk. Klein beetje wel, ja. ja en anders wordt het kamperen, toch? Uh, er zijn hele mooie plekken <laughs> ook te vinden. Goed, in Oekraïne. Patrick Sneller, eigenaar van Voetbal Events. Dank voor uw reactie. Heel graag gedaan. Dag, Dag en Oranje heeft natuurlijk zijn onderkomen al geregeld in Oekraïne. Atleten eh, straks in Londen gaan in het Olympisch Dorp zitten. En in Eindhoven, eh, waar de hotelkamers ook niet echt heel duur zijn... daar zit op dit moment aan het zwemmen voor de Olympische Spelen. De Swim Cup. Twee halve finales. Bob van der Tak. Ja, twee halve finales op de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Een nummer waar Nederland enorm veel kwaliteit heeft. En het is dus dringen om de Olympische startbewijzen, zowel voor de individuele 100 meter vrije slag als ook voor de estafette. Want daar heb je er meer dan twee voor nodig: twee individuele startbewijzen en uh, ja, toch wel zes voor de estafette, vier uh, zwemmers die dan de finale gaan zwemmen en ook nog twee reserves. Wil Jacques over haar meenemen. Dus het is interessant om te kijken wat er nu gaat gebeuren. Want dit, deze Swim Cup in Eindhoven is het laatste Olympische kwalificatietoernooi. En deze halve finale is dus de voorlaatste kans. Morgen de finale. Maar nu eerst zorgen dat je in die finale komt. De eerste halve finale zojuist gewonnen door Marleen Veldhuis in 54-15. Dat was voor haar de beste tijd van het seizoen. En prima prestatie. Dus. En nu kijken wat Ranomi kan in baan 4. Zij is natuurlijk uh, de grote vrouw op de 100 meter vrije slag. Uh, zwom vorige maand bij de Cup in Amsterdam. Een tijd van 53.30. Dat was een nieuw persoonlijk record. En daarmee staat zij ook op één van dat virtuele Olympische klassement. 50 meter. Kromo Jojo, 26.06. Een prima tussentijd. Chromo Jojo wordt gevolgd door Sarah Sjöström uit Zweden en Hinkelien Schreuder die vanmorgen ook zich in de top 6 nestelde met een goede tijd van 55-15. De laatste meters, Kromo Joyo en Sjöström zij aan zij richting de finish. Kromo Joyo zal ongetwijfeld nog een beetje op reserve zwemmen om dan morgen in de finale echt te gaan knallen... want ze laat de winst in deze halve finale nu aan Sjöström. En die zwemt dan toch weer heel erg snel in een tijd van 53-29. En uh, Kromo Jojo komt dan uit op 53-60. Dat zijn uh, snelle tijden. Even kijken wat Hinkelien Schreuder dan heeft gedaan. 55-65. Daarmee is Schreuder beduidend langzamer dan vanochtend... Maar uh, dit belooft uh, veel goeds voor de finale van morgen... als de kaarten echt geschud gaan worden. In Eindhoven, Bob van der Tak. Gaan we door naar Amsterdam. Daar is onderwijskoepel Amarantis gered. De organisatie wordt opgesplitst in vijf kleinere scholengroepen. En daarmee is er een oplossing voor de 30.000 leerlingen... die onderwijs volgen bij een van de 55 scholen van Amarantis. Voor de leerlingen zal er niet veel veranderen, zegt het bestuur. Maar, Jeroen de Jager, zijn de leerlingen zelf het daarmee eens? Uh, ja, nou, kijk, Tim, ik heb die uh, leerlingen uh, hier wel gesproken. Die zijn eigenlijk tamelijk onwetend gebleven in dat hele proces. Uh, is mij uh, eerder opgevallen. Die zijn daar niet zo mee, geweest. Die gaan gewoon dagelijks naar school en uh, zijn blij dat... Uh, in ieder geval hun school blijven staan, maar de vraag is of die wel blijven staan. Uh, want er gaat veel veranderen. Preston Henshuis, uh, jij bent voorzitter van de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Jullie zijn betrokken geweest bij dit hele proces. Wat gaat er voor leerlingen nu, voor studenten uh, veranderen? Nou ja, ten eerste komen vijf kleinschalige scholen. Um, de scholen mogen nu zelf de opleiding gaan invullen. Het wordt dus er kunnen meer... andere opleidingen komen? Ja, precies. Um, ze mogen, het wordt niet meer van hoger hand uh, ingevuld. Um, de scholen mogen dat zelf gaan doen. Um, ze hoeven niet meer te kijken naar oh, wie is hier verantwoordelijker voor. Nee, dat zijn ze zelf. Dus het komt allemaal weer terug in de handen van de school zelf. En het bestuur staat lekker bij de werkvloer, dicht bij de mensen. En dat is waar we het voor doen. En kan het zo zijn dat ik bijvoorbeeld een administratieve opleiding volg hier in Amsterdam en dat die opleiding ophoudt te bestaan? Um, de kans is niet aanwezig. Nee, de, de, um, als die administratieve opleiding hier in Amsterdam er is, dan zullen ze hem ook aanbieden. Um, het gaat wel om het aantal um, studenten dat er zit. Als er een te weinig aantal studenten is, dan neem ik aan dat ze in samenwerking... bijvoorbeeld met een andere kleinschalige ROC zeggen van... weet je wat, nemen jullie die 15 studenten over en um, dat ze daar goed, uh, goede onderdak dan krijgen. Dan kan het zijn dat ik gewoon naar een ander gebouw moet om, uh, om diezelfde studie te doen. Ja, precies. Dat je alleen naar een ander gebouw moet, maar dat er um, op dat gebied weinig verandert. Jullie hebben dit proces gevolgd. Hebben ook uh, aan tafel gezeten hè? met bijvoorbeeld de uh, interimbestuurder Marcel Wintels. Uh, wat is jullie betrokkenheid geweest? Uh, nou ja, wij zijn de jonge organisatie beroepsonderwijs en wij gaan voor een groot deel ook over de medezeggenschap. Um, uh, de studentenraad, en Amarant is wel een, uh, een groot geval, die had instemmingsrecht op, um, uh, op het defiseren van Amarantus en elke volgende stap die hier genomen zou worden. Mm. En de studentenraad, die is al niet zo groot. Dus ah. wij als onder, ondersteunende organisatie hebben daar... We um, hebben die taak op je, als... op je genomen. Ik ben eigenlijk nog even ter afsluiting heel nieuwsgierig naar hoe jullie nou analyseren hoe dit allemaal zover heeft kunnen komen. Uh, is het fout gegaan bij het vorige bestuur? Um, het is zeker fout gegaan bij het vorige bestuur. Um, als je kijkt naar um, de afname van studenten in de loop der jaren en als je dan kijkt dat ze op de Zuidas ook nog eens gaan zitten en ook nog eens um, uh, nieuwe bouwplannen hadden, ja, dan, dan slijt de plank volledig mis. En moeten die oud-bestuurders op een manier verantwoordelijk voor, daarvoor worden gehouden? Vinden jullie dat als jongerenorganisatie beroepsonderwijs? Het gaat hier om wanbeleid. Dus um, het enige die, uh, de, de bestuurders die wanbeleid hebben gepleegd, ja, die zijn daar aansprakelijk voor. Oké, okay, al met al, uh, Lucella en Tim. Uh, de scholen zijn gered. Amaranthus houdt op te bestaan. En dit krijgt nog wel een staartje richting die oud-bestuurders. En het onderzoek dat gaande is door het ministerie van Onderwijs. Straks, de politieke jongerenorganisaties worden ongeduldig. Zij presenteerden vandaag een eigen katshuisakkoord. Het donderdags gedoe op de snelwegen. René Passet, bij de ANWB, wordt het erger of wordt het wat beter? Nou, het lijkt zich een beetje te stabiliseren nu, Tim. Maar ik vind 300 kilometer druk zat. Ja, het is uh, vooral in het binnenland flink drukker. Daar zijn de dagelijkse files gewoon wat langer. En Dat heeft te maken met uh, die regen en zelfs hagelbuien in het binnenland. Aan de kust en uh, aan de westkust heeft het verkeer daar niet zoveel last van. Daar is het gewoon al een groot deel van de dag zonnig. Maar lange files dus, vooral in de regio Utrecht. Onder meer op de A1 vanuit Amsterdam. Er staat tussen Gooi-Meer en Amersfoort-Noord 18 kilometer. Bij Eindhoven is juist een ongeluk gebeurd op de A67. Het gebeurde vanuit Turnhout bij de Hocht, knooppunt de Hocht. Maar de langste file staat dus uh, vanuit Eindhoven naar Turnhout door de kijkers. Tussen knooppunt Leenderheide en Eersel 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Verhoogde alertheid in Den Haag vandaag rond het Katshuis, Een beslissende fase, zo luiden de berichten. Wat ze in ieder geval in het Katshuis hebben gekregen... dat is een akkoord van jongerenorganisaties CDA, VVD, D66 en ChristenUnie. Zij hebben in twee weken een akkoord in elkaar gezet. Michiel Breedveld vroeg de echte onderhandelaars vanmiddag... om een reactie op dit jongerenakkoord. Meneer Wilders, wat vindt u ervan dat jongeren een alternatief... voor het Katshuisberaad presenteren? Ja, linksom, rechtsom, jongeren, ouderen. We doen even geen uitspraak over het uh, katshuis. Wanneer wel? Ik zal het ook nog een keer voor u vertellen. We doen nee, ons best. Op We doen ons best. Dag mevrouw Aagemaan. Gaat u er nog uitkomen voor het mei-recess in het ik katshuis? Zeg ik zeg niet. Siband van Haarsma Buma, um, de jonge lui presenteren een uh, alternatief voor het Katshuisakkoord. Wat vindt u daarvan? Nou weet u, alle vragen die over het Katshuis gaan of die daarmee verband houden... die beantwoord ik niet zolang we aan het spreken zijn in het Katshuis... om de kans groter te maken dat er een akkoord komt uit, op het, uh, uit het Katshuis. Ze manen katshuis. u tot haast. Ja. Is er reden uh, om die ongerustheid te delen? Nou zoals ik al zeg, iedere vraag die gaat over het Katshuis... die beantwoord ik met hetzelfde, op dezelfde manier... En dat is dat uh, wij op dit moment aan het onderhandelen zijn in het Katshuis. En dat ik dus geen enkele vraag daarover beantwoord. Juist om het proces zijn werk te laten. Goedendag, meneer Blok. Gaat u er nog uitkomen voor het meireces uh, in het Katshuis? Nou, ik ga nu stemmen. Gaat nu stemmen. Terwijl wij hier naar zitten te luisteren, laat de Rijksvoorlichtingsdiensten weten namens de onderhandelaars dat een akkoord nog minimaal een week op zich laat wachten. Dat duurt toch even, geeft ons de gelegenheid om met de jonge luizen als Michiel Breedveld net zei door te praten. Bram Dirks van de JOVD en Arie Vis van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Toch wat zeggende reacties van de onderhandelaars net, maar uh, jullie hadden waarschijnlijk niet anders verwacht, toch? <laughs> het went, hè? Ja, het went. De media stilte. Ja, goed, we hoorden de laatste weken niet, niet veel meer dan de, de, de bel van de fractievoorzitter Stef Blok... Of de kettingkast van Mark Rutte. Dus in dat opzicht, uh, we hebben niet veel gehoord uit het kashuis. Nee. Is het nou Bram of Arie? Want jullie zitten in Den Haag? Bram. Bram, goed. Arie, aan, aan jou een vraag. Hartstikke mooi natuurlijk zo'n akkoord. Maar wel met D66 en de ChristenUnie. Dat is natuurlijk geen PVV. Dus wat hebben deze onderhandelaars in het kashuis hier nou aan? Klopt. Uh, wij hebben nu in ieder geval laten zien... dat het juist ook mogelijk is om te hervormen met andere partijen. Dat je misschien verder moet kijken dan de huidige constellatie. Ja, en uh, dat moet dan echt een serieus alternatief vormen voor wat ze daar nu aan doen zijn? Ja, wij hebben een aantal bekende economen eraan laten kijken. Bijvoorbeeld Lans Bovenberg, en die hebben gewoon gezegd, het is gewoon uitvoerbaar, het is gewoon een mogelijk iets. Um, dus wij willen laten zien van, als jullie alleen maar kunnen bezuinigen en niet kunnen hervormen, kijk er dan nog eens goed naar, misschien kun je met andere partijen wel tot een goed hervormingsakkoord komen. En Bram Dirks, hebben jullie daarbij nog wel de PVV in het achterhoofd gehouden? Nou, kijk, het is lastig, hè, want de PVV heeft geen jongere organisatie, Dus die erbij betrekken, dat, dat is moeilijk. En hè, er is geen meerderheid in het katshuis, Ze zitten dan met 75 zetels die ze vertegenwoordigen. Uh, dus je moet op zoek naar meerderheden. Dus hè, de PVV hebben we zeker meegenomen. Daar hebben we aan gedacht. Maar we hebben laten zien dat je met andere partijen ook in staat bent... een fantastische hervormingsagenda neer te leggen... en een, een bezuinigingsakkoord neer te leggen... dat goed is voor de toekomst van Nederland. En uh, wat de verzorging staat, uh, in feite houdbaar en betaalbaar houdt. En als we nou even kijken naar VVD en CDA, of de jongere Organisaties. Uh, Bram, waar is dat nou het grootste pijnpunt tussen, tussen jullie twee? Tussen het CDA en, uh, of het CDA en de, de JOVD, dat zit voornamelijk op het gezinsbeleid, denk ik. Want, wat was daar het probleem in, in, bij het sluiten van dit akkoord? Oh, nou goed, een, een probleem wil ik niet zeggen. Maar kijk, we hebben allemaal concessies <lacht> gedaan en dat doet pijn. Hè, we hebben eens een keer echt onderhandeld. Ja, je en... moet wel zeggen dat het een probleem is hoor. Dan uh, komt het allemaal iets uh, gewichtiger over. Ja, nee, nee, weet je wat het is? Kijk, we proberen echt met zo'n akkoord... Uh, uh, kijk, het belangrijkste is, in, de, in, in het kassenhuis gaat het echt over miljarden. Voor ons was het, hè, zoals we het vandaag ook in de media noemde, monopoliegeld. En dat snap ik wel, maar het, het doet toch pijn. Hè? Bepaalde zaken inleveren. Principes, he, idealen inleveren, uh, uh, concessies doen, dat is lastig. En ja, goed, dat is een van die thema's. Ja, maar ja. Wat, wat heb jij ingeleverd? Uh, wat hebben we JOVD ingeleverd? Dat is denk ik een uh, bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Een harde bezuiniging, dus dan, dan praat je echt over miljarden. En Arifis van het CDA, van de jongeren? Ja, inleveren uh, op ontwik ontwikkelingssamenwerking. Er is niet ingeleverd op ontwikkelingssamenwerking uh, qua geld dat je minder gaat uitgeven. Maar er is gewoon gekeken naar op welke manier gaan we het, gaan, gaan we het uitvoeren. En dat is waar wij uh, met alle vier de jongere organisaties gewoon achter konden staan. De discussie gaat altijd over de 0,7 ja. Ik vind je moet kijken naar het geld dat je uitgeeft. Op welke manier ga je het uitgeven? En Het is veel belangrijker om dat niet meer dan aan foute landen te geven. En juist aan uh, landen die goed meewerken. Omdat je gaat neuzelen over de procenten. En dan blijf je uitkomen op 0,7 van het bruto nationaal product. Wij vonden dat met elkaar heel belangrijk. En uh, de andere punten, want onderaan de streep zien wij... we hebben het akkoord wel even bekeken... dat er bijna 15 miljard euro wordt bezuinigd. Onder meer op de zorg, de hypotheekrenteaftrek... die pakken jullie aan de pensioenleeftijd eerder te verhogen. Uh, dat is echt onvermijdelijk. Ja, helaas wel. Als je kijkt naar uh, de zorg... Uh, de zorgkosten die blijven gewoon stijgen. en Wij proberen nu 2,5 miljard te bezuinigen op de zorg... Uh, dan heb je het gewoon over 10% van de uitgaven op dat gebied. Uh, dat, is, dat is een fors iets. En ik ben bang dat uh, we in de toekomst nog meer zullen moeten gaan bezuinigen. Een de zorg. En de hypotheekrente, uh, zeker voor de VVD natuurlijk, een, een heikel punt. Hoe, hoe kun je dat dan aanpakken? Nou ja, goed, we hebben laten zien dat je het over een bepaalde periode gaat afbouwen. Nee, je beperkt het en je gaat het afbouwen. Dat is ook wel belangrijk. En kijk, dat zijn daar vormen die moet je nu inzetten. Daar kun je niet langer mee wachten. Um, het, het is ook belangrijk. Want je ziet dat heel die woningmarkt op slot zit. En, en het is gewoon totaal. Kijk, het heet een woningmarkt, maar het is op dit moment gewoon totaal geen markt. Door de hypotheekrend En het was destijds een, een, een handige maatregel. Maar uh, vandaag de dag moeten we echt uh, die maatregel af gaan bouwen. Daarom hebben we dit ook meegegeven, ook aan het katshuis, hè, van, van uh, ga hier nu eindelijk eens mee aan de slag. En dat is inderdaad voor veel VVD'ers een. een, een een moeilijk thema. Hè. Het zit toch vaak eigen huis... Euh, of, of huisbezitters. En het, het ligt gewoon moeilijk binnen die partij. Maar goed, dat is, dat is partijpolitiek. En we hebben getracht als jongere organisatie om daar af en toe een keer boven te staan. En te kijken naar de toekomst van Nederland. Hè. Die verzorging staat, maar ook die markten. Hè. Die markten op de, de, de woningmarkt, de arbeidsmarkt... die weer moet gaan floreren. En de Arrivist van het CDA, dat willen jullie ook met GroenLinks geloof ik. Hè. Maar dat is niet gelukt. Die, die zijn afgehaakt. Helaas zijn die afgehaakt. Uh, die hadden toch wat moeite om toch richting de 3% te gaan... En dat was iets, ja, we wilden toch wel op een hoop punten bezuinigen. Uh, en dat ging volgens hun iets te ver. We zullen nog een week geduld moeten hebben. In ieder geval minimaal om te kijken wat ze met, uh, met jullie suggesties doen. Bram Dirks van de JOVD en Arie Vis van het CDA. Hartelijk dank in ieder geval voor jullie toelichting hier. Graag gedaan. Okay, dag. dag. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Veel nieuws op de websites van de kranten die duiden op een mogelijk akkoord, niet al te lang, uh, van uh, de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV. Maar natuurlijk, zojuist het bericht van de RVD, dat het misschien minimaal nog wel een week gaat duren. Op Twitter is de naam van SGP-leider Kees van der Staaij een van de trending topics. Hij is gezien bij Rutte in de auto en op rondgetwitterde foto's is NOS-TV-verslaggever Ron Vreese te zien. Dat kon u om half vijf horen die Rutte achtervolgt op de fiets, rennend. Enigend. Een dreun voor het Openbaar Ministerie in de liquidatiezaak. Zo noemt het parool het besluit van de Amsterdamse rechtbank... om het voorarrest van Dino Soerel op te heffen. Volgens het OM gaf Soerel opdrachten voor moorden in de onderwereld. Dat had kroongetuige Peter La S. immers verteld. Maar de rechtbank vindt het verhaal te vaag. Soerel mag trouwens niet de cel uit, want hij zit een straf uit van zeven jaar. Ajax, landskampioen op 29 april. Burgemeester van der Laan van Amsterdam moet er niet aan denken... schrijft de Telegraaf op de website. Van der Laan noemt het een klein rampscenario. Ja, want op de avond van 29 april viert Amsterdam natuurlijk konijnennacht en een dag later is het koninginnendag. Volgens van der Laan is het maar de vraag of Ajax dan al kampioen wordt. Ajax moet tegen Twente en zo slecht is die concurrentie niet, zegt de burgemeester. Acteur en regisseur Mel Gibson wordt beschuldigd van jodenhaat, meldt de website van The Guardian. Mel Gibson werkte met scriptschrijver Joe Esterhass aan de speelfilm The Maccabees. Gisteren de studio Warner Brothers de stekker daaruit. In een lange brief verwijt Esther de uh, Gibson dat die film uh, gesaboteerd heeft met zijn antisemitische houding en opmerkingen. Een kritiek die Gibson al wel eens vaker uh, heeft gehoord. Schrijver en tv-maker Adriaan van Dis is boos op kijkwijzer. Dat zijn sukkels, zegt hij op de website van de NRC. Kijkwijzer is de club die keurt voor welke leeftijd tv-uitzendingen geschikt zijn. Herhalingen van van Dis-programma's over Indonesië... worden uitgezonden op zaterdagmiddag. Dat is een tijd dat er veel kinderen kijken. In een van de afleveringen zit een gewelddadig fragment... uit een speelfilm over de Atje-oorlog. Een Nederlandse militair schiet een burger... Dood. Ik geef ook drie tellen kerel, om te vertellen waar ze uit hangt. Eén. <lacht> Twee. Drie. Goed. Nog steeds hard leer, hè? De VPRO moet in totaal vier fragmenten onherkenbaar maken. Blurren, zoals dat heet. Van dis is woedend. Eindelijk wordt er eens een fraai staaltje koloniaal gedrag vertoond... op de Nederlandse televisie. En dat moet dan onzichtbaar worden gemaakt. Schandelijk. Op de website van de Gelderlander staat het bizarre verhaal van een man die bloedend door Venendaal liep. Hij had een tatoeage op zijn hand van de naam van zijn vriendin. Omdat de relatie was uitgegaan had hij geprobeerd deze tattoo weg te halen. En dat heeft hij gedaan met een schuurmachine. Volgens de politie, nou dat vind ik dan knap, was dat maar matig gelukt. Ai, de plaats Burum in Friesland gaat proberen de afgebrande mode te herbouwen. Dorpsbelangen, de stichting Erfgoed Kolmenland en de betrokken molenaars hebben erover vergaderd. En ze waren het snel eens met, meldt de Leeuwarden-courant. De mode moet nog mooier worden dan hij was. Probleem is het geld. Het zou een stuk schelen als de herbouwde mode ook weer de monumentenstatus krijgt. Arjen Robbe van Bayern München is vandaag de meest besproken voetballer van Duitsland. Gisteren in het duel tegen Borussia Dortmund verloor Bayern met 1-0. Robbe wist nog wel een penalty te versieren met een Schwalbe, volgens velen, maar hij schoot mis. Beeldzeitung hield een pol onder de lasers. En die reageren verdeeld. De ene helft vult Robbe onsportief, de andere helft die zegt dat hoort erbij. Denk aan de ideale auto.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 Buiten loungen, buiten flirten, buiten flaneren... in de nieuwste jurkjes van topmerken. Pastels, grafische prints, safari looks. Weekamp.nl heeft alles in huis. Voor je naar buiten gaat, eerst weekamp.nl. Bent u niet verzekerd tegen ruitschade, dan bent u bij Carglass toch verdelig uit. Want alleen bij Carglass krijgt u deze maand bij een sterreparatie of ruitvervanging... gratis nieuwe ruitenwissers. En niet zomaar ruitenwissers, maar wissers van Bosch... die bij de ANWB als best uit de test komen. Bel de gauw voor een afspraak. 088-0406-406. Net wat meer doen. Dat doen we graag bij Kaarklas. Kaarklas repareert. Kaarklas vervangt. Dit is Radio 1.